zijn er volgens het ministerie van Teven geen jonge kinderen bij betrokken.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 omdat hij weigerde zich te laten vergezellen door Israëlische militairen. De Europese Unie begint morgen met een dagelijkse luchtbrug naar de Centraal-Afrikaanse Republiek om hulpgoederen te brengen. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is het sinds maart onrustig toen de president door een staatsgreep werd afgezet. De strijd verergerde een paar dagen geleden en sindsdien zijn er zeker 400 doden gevallen bij gevechten tussen christelijke en moslim met de luchtbrug moeten via Cameroen dagelijks hulpgoederen naar Bangui worden gevlogen, de hoofdstad van de Centraal-Afrikaanse Republiek. De EU heeft ook besloten om het budget voor humanitaire hulp aan het land te verdubbelen tot 20 miljoen euro, met daarbij het verzoek aan de internationale gemeenschap om nog meer geld beschikbaar te stellen. Syrische onderhandelaars van de oppositie hebben op het instituut Klingendaal een cursus succesvol onderhandelen gekregen. Dat was op verzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Dat vond het nuttig met het oog op de vredesonderhandelingen die in januari in Genève moeten beginnen. 19 leden van de SNC, de Syrische Nationale Coalitie, hebben een intensieve cursus gekregen om strategisch te kunnen opereren. In de Eredivisie zijn vandaag vier wedstrijden gespeeld. Heerenveen Feyenoord 1-2, Ahead Eagles pexwolle 4-1... Groningen Ado Den Haag 1-2 en Roda Heracles 1-3. Het weer vanavond en vannacht koelt het af tot 7 graden. Morgen overdag wordt het 9 graden en op de meeste plaatsen droog... met misschien later wat zon. Na morgen wordt het droog en kouder met nachtvorst. Dit was het NOS Journaal.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 8 graden. Binnen zit Mieke van der Wey. Op zondag het oog presenteren schept verplichtingen. Een gedicht aan het eind natuurlijk... maar ook een middagwandeling in de hoop op een bijzondere natuurervaring. En ja hoor, ik werd beloond. Hebt u die zonsondergang gezien? Het zwerk was knalrood en mysterieus. Dankzij John. Goedenavond, hartelijk welkom. De oppositie hoopte op een miljoen, het werd de helft. Demonstranten in Kiev. Er werd in ieder geval stevig ingehakt op het beeld van Lenin. Maar of Europa de oplossing is voor het land, u hoort het zo. Seks op leeftijd. Geen makkelijk onderwerp misschien, maar Menna Laura Meijer maakte er een documentaire over. En ze komt erover vertellen. Wat betekent de deelname van Bosnië aan het WK-voetbal voor het gevoel van eenheid in het land? En de nationale keuken van Japan staat op de werelderfgoedlijst. Ook walvis-sushi? We horen het zometeen. Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag. Zondag 8 december. Soepel ging het niet van start, het bezoek van premier Rutte aan Israël. Hij wilde feestelijk een containerscanner openen bij de grens met Gaza... maar dat kon niet doorgaan, omdat Israël dwars lag... Ergelijk zou je denken, maar minister Timmermans vindt van niet. Nee, ik zou dat niet een irritatie willen noemen. Ik wil wel zeggen dat vanuit Nederlandse kant... we graag sneller vooruitgang ermee hadden gezien. Maar we blijven vooruitgang maken. We hebben ook met Israël de afspraak... dat uiteindelijk die scanner ook moet dienen... om producten over en weer te kunnen transporteren. Ook voor Timmermans zelf liep de dag niet soepel. Hij schrapte een bezoek aan de Palestijnse stad Hebron... omdat Israël erop stond om militairen mee te sturen. Dat is een afwijking van alle eerdere bezoeken van de ministers en ik wilde dus voor die organisatie niet een president in het leven roepen, waardoor ze bij vervolgende bezoeken ook telkens met deze afspraak zouden zitten. De plooien werden gladgestreken in een gesprek tussen Rutte en zijn collega Netanyahu. Het was Bibi voor en Mark na. My good friend Bibi, thank you again for this very warm welcome. I wish all my dealings with foreign leaders and foreign governments were uh, akin to what I have with Mark and uh, your delegation and your government. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev werd opnieuw massaal gedemonstreerd... tegen president Yanukovych. Honderdduizenden mensen gingen de straat op. Ze willen dat Oekraïne meer toenadering zoekt tot Europa... in plaats van Rusland en geloven heilig in hun overwinning. Een beeld van Lenin, de symbool van de gemeenschappelijke geschiedenis... met Rusland, werd onder luid gejuich van zijn sokkel getrokken... en kapotgeslagen. Miljoenen Zuid-Afrikanen eerden hun overleden oud-president Nelson Mandela in de kerk, tempel, synagoge of moskee. De Zuid-Afrikaanse vicepresident stond stil bij donderdag toen een hart, kostbaarder dan goud, ophield met kloppen. Op de vijfde van deze maand, precies. 20 uur 50 minuten. En had meer precious dan gold. Stop te waarom zeggen we toch allemaal dat hij niet heen had moeten gaan? Vroeg oud-president Mbeki zich af. En hij gaf zelf het antwoord. We beseffen allemaal dat hij de zware last van de onderdrukking... van de schouders van de natie heeft gehaald. Ik denk dat dit is omdat we allemaal us de contributie die hij deed... To lifting off the shoulders of the nation of a very heavy burden. In Zuid-Afrikaans zegt het zo: Mandela voerde zijn volk naar het beloofde land, zoals Mozes de Joden uit Egypte. Hij is like a Mozes who has led the nation. Hij is, is like taking us from, you know, from Egypt. Amanda! Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Goedenavond, Arthur de Graaf, hoofdredacteur van de website NieuwsWO2TK. Nou, u maakte zich gisteren in het televisieprogramma Kassa druk... om het aantal advertenties van een nazi-paraphernalia op Marktplaats. Dat klopt, hè? Ja. Heeft het geholpen? Tot mijn grote verbazing heeft het ontzettend geholpen... want wij volgen dagelijks het aantal nazi-advertenties... een beetje elektronisch, een soort ja. beursticker. De Nazi-monitor, noemen we dat. En okay. uh, opeens is het aantal van 2500 gedaald naar 1700. Ja, want wat voor dingen worden er zoal aangeboden? Hitlerbustes, helmen, pakken, dolken met sastika's erop. Ja. En, en zijn, men, ja. zijn mensen bang voor vervolging of beseffen ze dat ze fout zitten? De particulieren die dat aanbieden. Ja. Ik denk voor een deel uh, dat ze dat wel doorhebben. Als het bijvoorbeeld nazi-dolken zijn... Ja. dan kun je toch vermoeden dat je daar misschien wel eens last mee kan krijgen. Maar ja, een pet... Maar misschien weten ze niet dat het strafbaar is. Uh, dat is het zou niet best strafbaar? Het ja, want er zijn niet zoveel uitspraken. Er is pas, pas één goede uitspraak van het Hof in Arnhem geweest. Ja. Uh, krijgt u eigenlijk zelf uh, reacties? Ja, wat Haatmail. Instemende reacties krijg je in deze branche zelden, maar... Uh, Mail. Maar ook bedreigingen? Of gaat het niet zo ver? Nou, of we weten je te vinden. Dat, ja, ja, ja. Dat, dat, dat moet, is nooit dat leuk, hoor. Medium. Nee, u kunt daar wel tegen. Nou, ik, ik uh, doe dit nu vijf jaar. En uh, bijvoorbeeld in mei uh, hadden we die toestand in Vorden... met de herdenking van nazi-soldaten. En dan ja. krijg je op allerlei fora, ook op neonazi krijg je allerlei uh, gezellige mededelingen. Dus ik ben een beetje gehard. Ja. En nu, zegt u fijn, ik ben tevreden, eind goed, al goed... of uh, komt u toch nog in actie? Nee, nee, nee, want uh, wij gaan ervan uit... dat het eigenlijk de bedoeling is dat Marktplaats als instelling ervoor zorgt dat alle nazi spullen verdwijnen. Want hoe moet je onderscheid gaan maken tussen een helm met SS-tekens erop... die voor joden natuurlijk buitengewoon kwetsend kan zijn... en een beschrijving van een tank waar toevallig een swastika ergens in staat. Je, dat, je kunt niet de hele dag gaan zitten, al die dingen naast elkaar leggen... Nee. en zeggen van nou, deze wel, deze niet. Dus Wij zeggen maar, gewoon, ja. doen we het allemaal niet. Want ze filteren porno ook perfect weg. Je dus komt er met kunnen. geen spatje porno door. Maar tot nu toe hebben ze niet zoveel... Uh... Goede wil getoond in deze zin, begreep nee, ik. Nee, nee, want wij hebben het ook een beetje bijgehouden in 2011 en 2012, maar dat was slechts incidenteel. Mm -hmm. En dan zie je precies hetzelfde gebeuren. Nee. Dus ze doen er niks aan. Eigenlijk. Goed, en hoe ziet die actie tegen marktplaats eruit? Wat gaat um, je doen? Kort geding? Nee, kort geding is niet nodig, omdat je strafrecht kunt gebruiken. Oh. Ze overtreden discriminatie, artikel 137e. Ja. Voorwerpen de... waarvan je kan weten dat ze discriminerend ja. worden gezien... die mag je niet verkopen, en verhandelen. heeft Marktplaats al gereageerd hierop? Nee, dat willen ze pertinent niet. Ik ben vanaf begin november daarmee bezig. Ja. Nee, willen niet. Dus nu moet het maar voor de rechter uh, uitgaan? De strafrechter, gaan de officier van ja. justitie gaat ermee aan de slag. Oké, okay. ja. nou ik wens u daarbij heel veel sterkte. Goed. En dank u wel voor uw komst naar de studio. Graag gedaan. Ja. We gaan naar de kranten met Marielle Hagman. In Brabant worden plattelandsgemeenten steeds meer geconfronteerd... met de handel in drugs en de productie ervan. Volgens de Volkskrant komt dat door de verscherpte aanpak... van drugscriminaliteit in de steden in die provincie. De burgemeester van Heusden spreekt van een waterbedeffect. Criminelen denken in kleinere gemeenten... onder de radar van politie en justitie te kunnen blijven. Zijn collega, Van Gils en Rijen, vraagt zich af... of de politie eigenlijk nog wel bereid is om zich in te zetten voor dorpen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken dwarsboomt een straf als rechtelijk onderzoek naar een smeergeldaffaire... van Ballas Nedam in Saoedi-Arabië... heeft de Telegraaf gehoord van bronnen bij justitie. Het ministerie zou bang zijn voor beschadiging... van diplomatieke en economische belangen in de Arabische regio. In de smeergeldaffaire zou het gaan om betalingen... van honderden miljoenen aan steekpenningen door Ballas Nedam... aan Arabische functionarissen in ruil voor bouwopdrachten. Het Openbaar Ministerie weigert volgens de Telegraaf ieder commentaar. De invoering van een nieuw leenstelsel voor studenten... maakt een goede kans in de Tweede Kamer... staat morgen in een groot aantal regionale kranten... Het is het plan van econoom Bas Jacobs dat erop neerkomt... dat het aflossen van de studieschuld wordt versoepeld. Het leenstelsel van Jacobs is gebaseerd op het idee... dat studenten een vast percentage afstaan via de Belastingdienst. Afgestudeerden lossen zo meer af in de levensfase dat ze het meest verdienen. Volgens de regionale kranten staan zowel coalitie, coalitiepartijen VVD en PvdA... als oppositiepartijen D66 en GroenLinks positief tegenover deze aanpassingen. Langdurige blootstelling aan fijnstof is nog dodelijker dan gedacht, valt te lezen in Trouw. De krant baseert zich op een artikel van onderzoekers uit 13 Europese landen, dat morgen wordt gepubliceerd in het Britse medische tijdschrift, tijdschrift The Lancet. Een van de conclusies is dat zelfs bij hoeveelheden onder de Europese norm het risico op vervroegde sterfte overeind blijft. De onderzoekers vinden dan ook dat in Europees verband maatregelen nodig zijn om de uitstoot van de industrie en met verkeer tegen te gaan. Want hoe lager de norm, hoe meer gezondheidswinst er valt te halen. De Telegraaf schrijft dat presentator Mart Smeets zich de woede op de hals heeft gehaald van de Joodse gemeenschap door zijn optreden in het programma Sterren op het Doek. In het programma was Smeets niet te spreken over de manier waarop de Joodse schilder Joop Rubens hem had afgebeeld. De krant citeert Smeets als hij zegt... Ik voel mij hier heel onplezierig bij. De confrontatie met mezelf is niet prettig. Om eraan toe te voegen... Dit is een bestraffende Amstelveense-Joodse manier van kijken. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Ah. Short to play silly games. I've promised myself I won't do that. They're much too eager to give their love away. Well, I have been foolish too many times. Got to be perfect van Fairground Attraction. Nou, dat kan ik weer niet beloven, maar ik doe mijn best. We gaan naar de Oekraïne. De oppositie daar hoopt op een miljoen deelnemers aan de grote demonstratie tegen het bewind in Kiev. Uh, ja, uh, ik ga praten met Stef Heinink, een Nederlandse historicus die woont daar en die was daar de hele dag op straat. Goedenavond, meneer Heining. Goedenavond. Ja, ik, uh, zei een half miljoen, klopt dat ongeveer? Nou, dat zou best eens kunnen kloppen, ja. ja, ja. U, ja. u hebt ze niet getekend. Ik vind niet dat er een miljoen is gehaald. Nee, dat, dat niet. Ik, uh, nee, ja, dat lijkt me sterk. Hoe ging het? Want ja, u hebt daartussen doorgelopen, tussen die mensen. O, vertel ja. eens. Ja. ja, ik vond het spannend. Uh, ik ben zelf eigenlijk uh, best een beetje opgelucht... dat er geen um, uitspattingen en uh, ontsporingen zijn geweest. Uh, in tegenstelling tot uh, vorige week en uh, een paar dagen daarvoor... Dus betrekkelijk stabiel, geen nare dingen, uh, geen traangas, uh, geen gewonden, geen bloed dat gevloeid is. Dus nee. uh, ja, uh, boven verwachting eigenlijk gezien ook het grote aantal aanlemmers. Ja, Maar wat gebeurt er wel? Uh, praten mensen met elkaar over de politiek? Is de sfeer opgewonden of juist grimmig? Uh, ja, uh, nou, opgewonden en grimmig, uh, dat zijn precies ook wel de juiste woorden... Uh, ja, je hoort geruchten over onderhandelingen. Uh, tegelijkertijd zie je een situatie uh, die uh, goed is te vergelijken met een soort uh, gewapende vrede. Uh, dat is dus precies een verschillende aspect eraan. Uh, ja, aan beide kanten heeft men zich het wel vandaag duidelijk ingegraven de uh, barricades worden uitgebreid. Uh, het centrum uh, is uh, door een groot aantal barricades eigenlijk afgezet en van de kant van de autoriteiten zijn er ook veel politieafzettingen. Het regeringscentrum is uh, vrijwel hermetisch vergrendeld. Dus het ziet er best uh, ja, spannend. Mm -hmm. en, uh, ja, spannend ziet het eruit. Ja. Uh, we zagen een uh, enorm beeld van Lenin... dat werd omgetrokken en waarop ja. losgehakt werd. Dat zijn ouderwetse ja. beelden waren dat, hè? Bijna. Dat, dat, dat deed me ook denken aan uh, de emoties. Ik heb er echt opgestaan ook. Hm? Uh, niet op het moment dat het beeld werd neergehaald. Uh, wel een, nou, 40 minuten daarna. Ik vermoed dat ze op dit moment nog steeds bezig zijn. Met dat, dus, uh, het lijkt op uh, de emoties uh, na het vallen van de muur ja. in 1989. Ja, ja vooral uh, dat gehak, de, ja. Dat gehak, ja. ja. ja, ja. ja goed. Uh, ik ga eventjes naar Jacques Monas, PvdA-Kamerlid. Hij woonde en werkte enkele jaren in die Oekraïne. Goedenavond, meneer Monas. Goedenavond. Ja, wat is uw indruk van die demonstraties tegen Janukovic? Wat is wat is wat is er aan de hand? Nou, het doet sterk denken aan uh, de, de Oranje-revolutie... Uh, die er in 2004 in, in Oekraïne heeft uh, plaatsgevonden. Dus het is eigenlijk diezelfde emotie die weer naar, naar boven komt. Uh, toen, destijds, wa was er uh, gemarchandeerd met de uitslag... rond de presidentsverkiezingen. Dus toen had men echt een duidelijk doel. Nu is er een, uh, ja, is een veel algemenere onvrede die er toen was... is nu opeens weer, weer teruggekomen. Mensen zijn heel lang toch teleurgesteld geweest... ook in, ook in de leiders van de oppositie. Mm -mm. En na zoveel jaar komt dat weer terug. Yeah. En het gaat eigenlijk... Eigenlijk volgens mij maar om één ding: en dat is de, het geopolitieke vraagstuk. Wil Oekraïne uh, uh, zich blijven voegen uh, onder de vleugels van Rusland? Dus het dreigt er ook weer een zekere mate van, van Sovjetisering terug naar de oude Sovjet-Unie. Of wil men vrij zijn eigen toekomst bepalen en dan voelt men zich het feiters bij, uh, bij de Europese Unie? Ja, ze willen bij Europa horen, maar ja, uh, hebben ze daar wat aan? Nou, kijk. Ze, Meer dan al wij, wij, wij, ja. we, Voordat allerlei mensen in Europa op de, op de banken staan. ik wel zien van. zie je wel uh, hoe, hoe blij mensen zijn met de Europese Unie. dan verkijk je, je toch op die beweging. Kijk, je ziet ook in Bulgarije en Roemenië. nadat ze lid zijn geworden van de Europese Unie. Zijn, is de opkomst bij Europese verkiezingen. het, het slechts van, van heel Europa. Nog lager dan bijvoorbeeld in, in, in Nederland. waar het ook niet al te best doen. Waar het echt om gaat is. is bescherming vinden bij de Europese Unie. Ze hebben bijvoorbeeld een een, een. een bondgenoot in Polen. Oekraïne en Polen, dat zijn van oudsher. Twee landen die heel dicht, uh, zeker ook het westelijk deel van de Oekraïne... heel dicht uh, gezamenlijk geschiedenis hebben. Mekaar ook, uh, samen ook dat Europees kampioenschap voetbal hebben georganiseerd. Niet voor niks, want dit zijn twee landen die dicht mm -hmm. bij elkaar horen. Dus die, die, die, die willen zich beschermd voor, voelen bij de Europese Unie. En ook landen zoals Polen, maar ook, uh, ook andere meer Oost-Europese landen... van de Europese Unie, willen Oekraïne er graag bij hebben. Want dan wordt die buffer tegen Rusland... waar ze nog altijd zelf ook bang voor zijn, wordt sterker. Dirk Sauer schreef een column en uh, daarin stond... als Oekraïne bij de EU komt... Moet moeten de grenzen open en kan het land niet meer concurreren. Heeft hij een punt? Nou, dat denk ik niet. Kijk, je moet op een gegeven moment ook als Oekraïne kansen gaan hervormen. Oekraïne heeft ontzettend veel in huis. Maar ook de Europese Unie van kan profiteren. Of het nou om grondstoffen gaat. Of het nou om landbouwareaal gaat. Uh, dus ik, ik, denk, ik, ik denk dat Oekraïne juist om heel veel kansen heeft. En dat zie je oh, nou. ook. Wij, wij als Nederland investeren ook heel veel in, in Oekraïne. het is dus voor ons ook een belangrijke handelspartner. Hey, dus nee, ik denk dat Oekraïne voldoende mogelijkheden heeft om zich... Uh, dat zie je ook als je... Ik, ik was er, toen ik er woonde... Vlak na een paar jaar na de val. En als je er nu komt, ik kom er nog regelmatig, ik ga eind van de week weer naar Kiev. dan zie je gewoon een enorme welvaartsstijging in, in, die, in die stad zelf. en in een, aantal, in een aantal steden, ook in de steden waar de president vandaan komt. Ja, wat, hoe denkt u daarover, meneer Heijnink? Waarover precies? Nou, de, de, ik, ik, ik citeerde Dirk Sauer. die had geschreven in een column... als Oekraïne ja. bij EU komt, moeten de grenzen ja. open En het land kan niet, kan het land niet meer concurreren. Ja, is puur vanuit economisch uh, ja. opzicht zijn er zeker argumenten om te stellen... dat Oekraïne het uh, in dat geval uh, op korte termijn uh, moeilijk gaat krijgen. Inderdaad, de concurrentiepositie die dan uh, zou kunnen gaan opspelen. Uh, omdat er natuurlijk zeker sprake is van een verouderde industrie... Een uh, verouderde uh, benadering ook van uh, economie en concurrentie. En dat moet allemaal uh, worden geleerd. Het zou uh, een uh, schoktherapie uh, zijn. Mm -hmm. uh, dat hoor je ook hier op straat. Ik heb vanmiddag ook met uh, mensen gesproken. en die zeggen ook dat ze snappen dat ze in dat geval, dus als, als er een associatieverdrag zou worden getekend. dat Oekraïne dan door een moeilijke periode gaat. Uh, waarbij het zich moet aanpassen aan uh, moderne economische uh, verhoudingen. En men verwacht dus dat het dan moeilijk gaat worden, uh, maar desalniettemin uh, hoor je ze dus ook heel duidelijk zeggen dat uh, wat hun betreft dan toch echt de keuze uitvalt voor Europa. De mensen die ik al gesproken heb, en dat er zijn dat voornamelijk inderdaad mensen in uh, het westen van Oekraïne, het westen en het noorden. En die zeggen ook dat de andere keuze, het alternatief Rusland... dat dat toch een stap terug zou uh, zijn. Sovjet-dictatuur. Uh, ja, dus uh, de mensen die uh, hier op straat uh, staan... die uh, weten dat het moeilijk zou worden... Ja. maar die kiezen toch, toch daarop voor Europa. Voor Europa. Ja. Ja, dus, zeker. Afgelopen woensdag uh, Frans Timmermans nog gezien toevallig. Die was daar. Eh, uh, nee. ja, ik heb hem uh, zelf persoonlijk niet mogen ontmoeten, nee. maar ik heb het inderdaad uh, begrepen. Hoort, ja. Ja. Ja, ja, ja, ja, want uh, meneer Monas, uh, uw partijgenoot is dat natuurlijk. Hij sprak met demonstranten. Hij zei er wel bij: Ik trek geen partij. Maar ik weet niet of iedereen in de Oekraïne dat ook zo zal zien. Ja, maar kijk, als hij als er niet was gaan, naartoe was gegaan en had alleen maar met de regering gesproken, alleen met Janukovic, dan had iedereen gezegd van hij heeft partij gekozen voor de regering. Ik vind dat hij een goede balans heeft uh, gekozen. Ik vind het ook goed dat hij daar naartoe is gegaan. Ook de Duitse minister van Bijlandse Zaken, dat is minstens zo belangrijk, want Duitsland is echt een heel belangrijk land voor Oekraïne. Er is ook een grote Oekraïnse gemeenschap uh, in Duitsland. Dus ik denk dat het gewoon belangrijk is dat je ook aan zo'n oppositie laat zien dat je geïnteresseerd bent dat je het gesprek aangaat. Want nogmaals, had je dat niet gedaan, dan had je alleen maar met Janukovic gesproken. En dan, was, dan waren echt, was alle kritiek geweest van: u kiest partij voor de regering. Ja, nou, er werd een groot portret van Timoshenko boven de menigte gehouden. He, dat konden we allemaal zien. Uh, is dat om te provoceren of wil men haar toch weer een leidende rol geven, minister, meneer Heining? Uh, ja, nou, de mensen van haar partij die, uh, zijn natuurlijk verschillend groot fan van Timoshenko. Ja, uh, die hebben natuurlijk uh, het momentum willen pakken om uh, zoveel mogelijk uh, PR en aandacht te vragen voor uh, Timoshenko. Uh, ik, ik proef dat niet echt uh, onder de gewone man uh, die hier op uh, het onafhankelijkheidsplein staat. Uh, wij, zij zijn vooral uh, gericht tegen... Uh, uh, mogelijke uh, dictatuur tegen de politiestaat die zij verschrikkelijk vrezen tegen een, een rukrichting het uh, systeem zoals het in Wit-Rusland is en voor Europa. En ik uh, merk niet echt dat Timoshenko bij veel mensen hoog op het verlanglijstje staat. Meneer Monash, hoe gaat dit aflopen? Kijkt u eens in de glazen bol. Ja, kijk eens in de grasbol. Nou, in aansluiting, want uh, uh, Judah Tymoshenko heeft natuurlijk samen met de vorige president, uh, Yushchenko, hebben ze de kans gehad. Hè, dus dat waren de leiders van de Oranje Revolutie. En die hebben de afgelopen jaren het voor zichzelf verbruikt. Die hebben elkaar de tent, werkelijk elkaar de tent uitgevochten. Uh, en hebben de kans weer geboden om Janukovic om terug te keren. Dus uh, dat Timoshenko uh, misschien onterecht in de gevangenis zit, is één. Maar of uh, de terugkeer van haar als politiek leider. Ik weet niet of we daarop zouden moeten zitten wachten. Mm -hmm. Ik ja, denk ja, dat. Uh, wat, wat, ja, wat heel ja, belangrijk ja, is. Ja, wat heel belangrijk dan? is, is dat. dat uh, nou, ik vrees. Ah. Ik vrees dat, het, uh, dat, het, uh, dat, dat een, een politieke oplossing heel erg moeilijk is. Dus het wordt of de Oekraïners zijn zo boos... dat het echt uit de hand gaat lopen... of het loopt weer met een sisser af. Maar ik zie op dit, er is op dit moment namelijk zo... de vorige keer uh, wilden ze dus de, de verkeerd gekozen president weg en dat is ze gelukt. En het zal nu heel moeilijk zijn voor de demonstranten... om alleen maar met demonstraties een gekozen regering weg te krijgen. Dat zie ik niet zo 1, 2, 3 gebeuren. Dus ik vrees dat het, dat het als het doorzet dat het echt uh, flink uit de hand kan lopen... of dat het toch weer... Uh, weer met een, met een toezegging van, van, van Janukovic langzaam uh, leegloopt. We blijven het volgen. Hartelijk dank beiden uh, voor uw bijdrage. Stef Heining en Jacques ja. Monage. Graag gedaan. I'm taking a moment just imagining that I'm dancing with you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 Try on the occasion Jason was butterfly Ondertussen zit hier bij mij in de studio Menna Laura Meijer. Hartelijk welkom. Dank je wel. Ja, je hebt een documentaire gemaakt, hè? 69, Sex, Love, Senior. Draaide op het ITVA. Maar gaat ook vanaf aanstaande donderdag gewoon in de bioscoop draaien. In sommige filmhuizen in ieder geval. Is dat een, uh, wat denk je, succes? Heb je met een onderwerp aangeboord... Ik ja. heb ja, geen idee. Ik hoop het zo op een bepaalde ja. manier. Maar ik heb geen idee. Als je een film maakt, dan hoop je natuurlijk dat heel veel mensen gaan kijken. En, uh, maar een, of ja, een filmhuis is toch altijd wel weer een ander traject. Ja, precies. En, en, uh, en bovendien ja, dan kan ik me voorstellen dat mensen denken... oh, al die oude lijven dan zo groot op het scherm. En met elkaar in zo'n ja. zaal. Misschien <laughs> kijk ik liever alleen. Ja, maar dit is heel ja. slecht om dit nu al te zeggen. Hè? Oh, sorry. Nee, het gaat om de gedeelde ja. ervaring. Oh, ja. Misschien is dat juist wel heel bijzonder. Goed, uh, we gaan even luisteren. Want uh, een van de mensen die je portretteert in de film, verwoord het zo. Toen ik twintig was, dacht ik, ja, kom op zeg, dat je zeventig bent. Nee, dan, uh, dan is er helemaal niets meer van over. Maar ja, dat, ik vind dat toch wel een stom idee om dat vast te blijven houden. Ik neem het dus jonge mensen helemaal niet kwalijk, hoor. Dat ze dat denken, ik dacht het zelf ook. En, uh, maar het blijkt op een gegeven moment toch uh, anders te zijn. Het is een lijn die, die gewoon doorgaat. Ja, nou, dat is een mooie uitspraak, een universele uitspraak, denk ik ook. Ja, hij zegt het uh, precies zoals ja. uh, Gerard zegt. Dat eigenlijk precies zoals heel veel mensen denken. Dus het houdt eigenlijk op. En uiteindelijk, volgens mij is het zo dat je, als je twintig bent... dan denk je dat het op, zijn de, op je dertigste ophoudt. En dan schuift dat langzaam zo omhoog naarmate je ouder wordt. Ja, maar als je jong bent, dan wil je toch ook niet denken nee. aan je ouders in bed. Dat wil nee. je gewoon niet. Nee, nee, dat wil je, nee, dat wil je eigenlijk nooit. Nee. <lacht> nee, niet. Nee. Maar goed, uh, En dan denk je ook, ik wil er niet aan denken. Dus ze zullen ze er wel niet aan doen. Dacht jij dat eigenlijk ook toen je ja. met die documentaire begon? Helemaal, helemaal, helemaal. Toen dit voor het eerst in mijn hoofd opkwam, toen dacht ik echt. Het is zeg maar als een soort rivier. die in een soort dorre bedding terechtkomt. Weet je wel? Echt zo. Niet niet dat helemaal is doods, maar toch, ook zo. dat zal ook voor sommige mensen zo zijn. En uiteindelijk blijkt dus, en dat bleek ook wel toen we begonnen met het maken van de filmen... dat die onderzoeken uitwijzen dat dus 69% van de mensen... Dat is wel senioren, een mooie toeval. La ja, erotiek. Ja. Uh, dat 69% van de mensen uh, seks prefereert boven een lekker stuk appeltaart. Dus dat is helemaal niet zo slecht. Nee, en dat is dus ook best nog wel wat, hè? Zeker, ja. zeker. Nou ja, het zal ook niet voor iedereen hetzelfde zijn natuurlijk. Je portretteert allerlei mensen, hè. Het langgetrouwde stel. De wedunaar, die een nieuwe vrouw leert kennen. Mm -hmm. De alleenstaande vrouw. Het zijn bijzondere verhalen. We gaan een paar mensen uit die documentaire even voorstellen. Om te beginnen, ja. Hans, 85, ja. homo. Hij vertelt over zijn recente seksuele ervaring. Mijn grote vriend van Amnesty, die me een keer verteld heeft... dat de eerste keer dat hij echt... Verliefd was en ik geloof ik klaar kwam. dat hij gewoon vrouw viel van de emotie. Mm -hmm. Nou, dat heb ik pas met mijn 83ste gekregen. Ik heb nooit gehuild met seks. Waarom zou ik erbij huilen? Nou, de tranen die riepen alsof het een fontein was. Ja, ontroerende man, vond ik. Ja. Uh, maar op zijn 85ste seksuele top. Nou, hoe verklaar je dat? Ik weet niet. Hij werd ja. gewoon op zijn 83ste verliefd. Ja, dat en is eigenlijk. Het. En opeens kwam alles samen. Dus zowel de liefde en de seks kwamen samen. En het bleek een waanzinnige ervaring. En uh, ik denk natuurlijk wel dat, welke leeftijd je ook hebt. op het moment dat je verliefd wordt. Ja, dat, dat roept gewoon. Ja, dat brengt van alles in beweging in je lichaam. Hans is er ook van overtuigd dat hij daardoor borsthaar heeft gekregen. extra haargroei. Uh, al Hormone, die dingen. De hormonen? Ook, die ja, dat die hormonen zeg maar volop in het spel waren. zijn. Want uh, ze hebben nog steeds een relatie, hij en Sander. Um, ja, het is gewoon een waanzinnig bijzonder verhaal. Ja, en hij heeft toch ook vrij vergaand laten filmen? Ja. Daar had hij ook geen problemen een, mee dus? Nee, dat is een, uh, er zit een uh, vrij scène in tussen hem en zijn vriend. Een vrij scène, ja. ja. ja. ja. ja. ja. Het, het, het is een hele uh, intieme scène. Uh, zelf vind ik hem ook wel mooi om te zien. Omdat ik denk, ja, het is toch heel bijzonder... dat mensen die zo verliefd zijn op elkaar... dat zo kunnen delen. Nou ja, ik kan me ook voorstellen... dat niet iedereen vrijend in beeld... Het nee. was ook niet zo. Dat is, het is nee. niet zo dat mensen nu alleen maar... als ze naar nee. die film gaan, vrijende nee. Nee. mensen. Nee. Goed, volgende. <laughs> ook een bijzonder verhaal over Wietzke. Haar ja. man dementeert al jaren. Seks speelde sowieso al geen rol meer. Hm. Vertelt ze. Let op. Maar ja, het gekke is dat je in het begin droomt dat ja. je aan het vrije bent. En dat kreeg ik ook een orgasme. Maar langzaam gaan die gevoelens weg. Ik had er ook verder helemaal geen behoefte aan aan een andere vriend. Ik dacht, nou ja, dit heb ik gehad. En toch, je wil niet dat het gebeurt en het gebeurt toch? Ja, ze kreeg een minnaar, hè, Fred, ja. een weduwnaar. Maar dat is natuurlijk toch een complexe uh, verhouding, hè? want ze zegt... En dat zie je ook. Je ziet die demente echtgenoot ook. Waar ze mee knuffelt en waar ze dan nog steeds... Zij zegt, zij is. zegt uh, Chris is de liefde van mijn leven. En dat, dat was ook absoluut zo. Hij was gewoon... Zij was tot over de oren verliefd op hem. En je ziet hem. En hij zit in een rolstoel. En hij ja. kan niet praten. Nee, zeg en je denkt meer. dus... Dat is dus, voor ons lijkt het niks. En voor haar is het de liefde van het leven. En je zag ook echt ook wel dat zij echt op elkaar reageren. En uh, dat dat een hele intense relatie is. Dat ze uiteindelijk verliefd wordt tegelijkertijd op een uh, man een andere man op Fred dat was natuurlijk heel bijzonder. Haar Fred was ook haar tegenpol, heel erg een haags ja. karakter. Ja, maar dan misschien alleen voor de seks heeft ze hem ook Nee, niet nee, een, ook want niet echt nee, nee, nee, nee, nee, nee. Het is niet alleen voor de seks, want ze waren ook echt heel erg dol op elkaar. Dus kon, ik denk dat ze elkaar ook heel erg hebben gevonden in het praten, in het ja. feit dat ze met elkaar konden lachen, heel veel, en natuurlijk met elkaar ook gewoon uh, ja. dingen kunnen doen. Ja. En dan Jeanne. een alleenstaande vrouw, is dus. Eigenlijk op zichzelf aangewezen. Uh, voor die seks die zien we ook in een winkel waar ze een... Een, een vibrator een, een, een, koopt. Ja, een leuke vibrator <laughs> koopt. We luisteren even vibrator. naar een dialoog tussen jou ja. en haar. Neemt die behoefte als seks af naarmate je ouder wordt of blijft die gelijk? Neemt niet veel af, nee. Het wordt misschien iets minder, maar niet veel. Maar de intensiteit van je orgasmes? Die, die, die, die is net zo eeuwig. Nou, Oké, okay, maar doe je er dan langer over om klaar te komen? Ook niet. Dus twee minuten, twee, drie minuten, langer duurt het zeker niet. Zo gebeurt. <lacht> Jij was echt verbaasd, hè? Ik Misschien zo verbaasd. klinkt het wel. Ja, ik was verbaasd, maar we waren allemaal verbaasd. Maar ik denk ook heel erg blij verbaasd. Want een leuk mens natuurlijk... was dat ook. Sjaan nee, je is een mens. En het is ook, uh, is we het waren wel? allemaal heel erg verbaasd, maar ook ongelooflijk opgelucht. En ik denk ook dat dat bijzonder is aan de film. Dat je uiteindelijk... kijk voor jezelf denkt van... Jezus, het is dus nog gewoon een heel traject te gaan. En uh, dat lijkt soms complex... maar dat biedt ook waanzinnig veel mogelijkheden. Het is eigenlijk een hele geruststellende film. In die het zin. is eigenlijk een hoopvol verhaal. ja Zullen we nog uh, tot slot... het lang getrouwde stel even aan het woord laten? Na tientallen jaren wordt de seks uh, wel anders, zeggen ze. Kees en A. Ja lichamelijk hmm. er... verandert natuurlijk wel wat. Je lichaam wordt wat ouder, wordt stijver. Nou, laat ik het maar gewoon zo benoemen. Je hebt wat meer aandacht nu op mond en handen... en wat minder op de penis of de vagina. Ja, weet ja? je het maar uh, ja. <laughs> ja. Je wordt dus creatiever. Ja. Ze nee. hebben, ja, ja, dat was ook. Een, nou ja, Het zijn allemaal leuke mensen hoor, die in die film uh, voorkomen. Uh, zij waren heel openhartig. Ik dacht dat zijn natuurlijk ook mensen die uh, die seksuele, seksuele revolutie hebben meegemaakt toen ze jong waren. Ja, en daar plukken, plukken ze nog steeds de, de vruchten ja. van. Tenminste, die, ja. die indruk had ik. Nou, misschien is het ook wel zo dat uh, er een generatie is in hun die misschien wel vrijer is met seksualiteit dan misschien de jonge mensen nu. Uh, je ziet dus ook dat de hele samenleving misschien wel veel meer, zeg maar, uh, gespannen is over seksualiteit... en wat wij wel en niet normaal vinden. Ik kan me vroeger herinneren op de radio... Hoe heette dat programma ook alweer op van de radio? Ja, ja, van Charmaine oh. Groenier. van Dat was gewoon op de radio met seksuele Nou ja, situaties. er is nu toch een hele discussie over die uh, over die Corrie. Corrie. Ja, en dan zijn er natuurlijk mensen die zeggen... ja, nee, op school, kinderen, ik heb dat niet onder controle. Maar eigenlijk uh, zijn we veel nerveuzer geworden, denk ik... dan dat we vroeger waren. Ja. Maar goed, eh, toch een taboe doorbroken met deze film. Enigszins wel, hè? Misschien wel een beetje een taboe waarvan we misschien niet wisten dat het er was. Nee. nee. Oké, okay, dankjewel. Menna Laura Meijer. Vanaf donderdag dus draait hij in filmhuis in heel het land. 69, Sex, Love, Senior. Some people say...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 That Day van Leonard Cohen. Bosnië-Herzegovina debuteert komende zomer op het wereldkampioenschap voetbal. En dat is een land met een verhaal. Want er zijn nog volop spanningen tussen de Bosnische moslims, de Bosniakken, de Kroaten en de Serven in Bosnië-Herzegovina. Toch treedt het land in Brazilië aan met één elftal. Dat verhaal wilden we eigenlijk donderdag al vertellen als onderdeel van een korte serie. Maar dat ging toen niet door. Vanwege het nieuws over het overlijden van Nelson Mandela. Daarom alsnog vandaag. Want wat betekent deelname aan het WK voor de eenheid? in Bosnië. Dat ga ik vragen aan journalist Goran Trulka. Hartelijk welkom hier in de studio. Ja, bedankt. Ja. En aan de telefoon heb ik Marino Pusic. Dag meneer Pusic. Ja, goedemorgen. Ja, u bent assistent, u assistent trainer bij NAC, hè? Klopt. Ja. Uh, we gaan even terug naar die belangrijke wedstrijd. Jullie hebben hem ongetwijfeld gezien. Dzeko holds his run. He's is aan de in the center. Er never been a more dramatic moment in Bosnian football history. Ja, ja, wat een opwinding. hè? Bosnië won met 1-0 van... Zegt u het maar? Uh, Litouwen? <laughs> Litouwen, goed. <laughs> goed, uh, ja, het was een historisch moment, zegt die commentator. Uh, Marino Pusic, was het voor u ook zo historisch? Ja, zeker historisch, hè. Een belangrijk moment voor het land. Ja. Als je plaats voor de eerste keer voor de WK is ja. het, uh, absoluut historisch, hè. Ja, en waar was u meneer Troeka toen u die wedstrijd ja, bekek? Heel, heel toevallig was ik toen in Bosnië. Oh, ja. en feest op straat? Nou, uh, dat is, dat is, dat is uh, precies waar het over gaat. Want in Sarajevo, in uh, Zenica, was, was het een groot feest op straat ook. Maar ik was toen in Banja Luka. En in Banja Luka was bijna niks te zien van, uh, uh, van de feest. Oké, okay. u zegt ja, daar gaat het ook om. Want u bent geboren in Mostar, hè? dat ligt nu in Herzegovina. Maar u hebt een Kroatisch paspoort. Ja, uh, wie. wie... Nee, klopt niet. Daar gaat meneer Poessies... Ja, sorry. Sorry. Het gaat over u. U bent geboren in Mostar, maar u hebt een Kroatisch paspoort. Dus dat is ingewikkeld, want wie steunt u dan? Die vraag aan mij gericht. Ja, dat is aan u gericht, ja. ja. Dat is een beetje lastig, want u, u zit niet in de studio. Dus u kunt ja. het niet zien, ja? Nou ja, ik, denk, ik geloof dat Goran het goed verwoord zegt. Wat dan? dat ja, de complexiteit van het land en een hele voorgeschiedenis is... Uh, ja. Ja, vrij lastig, uh, überhaupt. Maar ook lastig, denk ik, in de beleving van een uh, van sport. Ja. Kan niet iedereen uh, blij zijn dan? Ja, dat, dat ligt eraan natuurlijk. Uh, nee. Aan de ene kant kan ik me dat wel van voorstellen... Hè, vanuit voorgeschiedenis. Aan de andere kant... ...praat je wel over sport en praat je over topsport... ...en ik ja. vind topsport moet je altijd koesteren en, uh, en bewonderen. Ja. En ook deze prestaties, vind ik. Ja. Maar goed, leg, legt u dat dan eens uit, waarom dat zo moeilijk ligt? Nou, uh, dat hebt u wel in het begin uh, ja, een beetje uitgelegd. Iets, ja. Het gaat over drie bevolkingsgroepen in Bosnië-Herzegovina. Uh, drie etniciteiten. De ene zijn de Bosnische Serven, de andere zijn Bosnische Kroaten... ...de derde zijn Bosniaken. De Bosniaken zijn allemaal voor Bosnië-Herzegovina elftal. Uh, de Kroaten zitten ergens tussenin, want ze hebben ook Kroatië, en de Kroatië heeft zich ook geplaatst voor uh, mm -hmm. de WK. Uh, de, de Bosnische Kroaten zijn massaal voor Kroatië, en dan kan je eigenlijk niet voor twee elftalen zijn. En de Bosnische Serven, die zijn voor uh, Servië, maar Servië heeft zich niet geplaatst. Dus ze kunnen, ik denk, heel stiekem wel voor Bosnië zijn, maar politiek ziet dat een beetje uh, moeilijk uh, in, en dan uh, dan, dan, dan is het moeilijk om te zeggen dat ze wel voor Bosnië staan, omdat de politieke leiders van de Bosnische Serven niet zo openlijk voor Bosnië staan. Nee. Terwijl je juist zou denken: dat is fijn, nu kunnen ze eindelijk met z'n allen hetzelfde elftal aan toe. Ja, ik, uh, ik zelf ben voor, voor Bosnië. Uh, ik denk dat uh, uh, de, de, de, de, het moment dat Bosnië zich gekwalificeerd heeft voor de WK in Brazilië... een belangrijk moment is, maar niet genoeg. Het is wel een nodige reden om, voor, om voor met, met z'n allen voor één team te staan... en voor Bosnië als staat. Maar dat is niet genoeg om... Uh, uh, um, um, om, om één nazi te vormen. Het is heel veel wat we nodig hebben... om van Bosnië een, een, eigenlijk een, een nazistaat te maken. Ja, is er eigenlijk nog gekeken naar de afkomst van de spelers? Ja, ik denk dat uh, mijn langgenoot daarover iets meer kan Meneer Pozic, vertellen. Meneer ja. is, is daar nog naar gekeken? Want misschien zijn daar ook ja. weer politieke gevoeligheden. Ja, nou, ongetwijfeld... Uh, ongetwijfeld. Ik, uh, wat ik wel weet, is, is dat uh, de elftal voornamelijk uit de bestaat. Uh, ja, aan de ene kant is het ook begrijpelijk. En aan de andere kant is dan, zijn dat ook eigenlijk altijd persoonlijke voorkeuren, natuurlijk, en keuzes die mensen maken. Uh, dan zie je wel ook wel dat, uh, dat er hier en daar een, een Kroat of een Serb ook voor de elftal uitkomt en ook wel een belangrijke rol speelt. Uh, met een voorbeeld van Sjest Danimovic, ja. die uh, volgens mij ook een record international is. Ik denk dat het ook veel, veel uh, uh, van persoonlijke voorkeuren uh, afhangt en, uh, en uh, ja en, en denk ik ook uh, misschien ook een eigen doelstelling als speler zijn ten aanzien van eigen carrière. Ja. Maar voornamelijk uh, het elftal bestaat voornamelijk uit, uit uh, Bosniërs. Ja. Ja. En is dat, uh, ja? is dat een slecht ja. idee? Ja? Nou ja, ik zou zeggen... Uh, de, de elftal bestaat voornamelijk uit uh, Duitsers. Oh. <laughs> Want de meeste voetballers spelen in de Duitse uh, ja. competitie. Ja ja ze zijn wel voornamelijk Bosniaken maar uh, dat zijn er is volgens mij, ik, ik weet het niet zeker maar volgens mij is er één uh, voetballer die speelt in de nationale com, uh, competitie in Bosnië en die komt zelf uit Banja Luka en dat is een service gedeelte van mm. ja, dat, dat is eigenlijk een uh, uh, dat is heel mooi hey. <laughs> maar grappig. Ja, maar goed, dat hebben wij natuurlijk ook, hè. het zijn allemaal Nederlandse spelers die dan in uh, Engeland of in Italië of ja. in, uh, in Spanje aan de gang gaan maar uh, hoe gaan die met elkaar om Zou dat WK die mensen toch dichter bij elkaar kunnen brengen? Want dat hopen wij natuurlijk allemaal. Ja, dat hoop ik ook. Uh, de, voor Bosnië is het heel belangrijk dat de mensen bij elkaar komen... en dat ze uh, wel saamhorigheid, uh, uh, een soort van, van uh, een, eenzaamheid uh, vormen. En... Uh, wat ik al, al eerder had gezegd, dat, is, uh, een, dat kan wel gebeuren, maar dat is niet genoeg om, uh, om, om voor Bosnië om één staat uh, een nazi-staat nee, te worden. Nee, maar het kan misschien wel een beetje helpen. Ja, dat kan wel ja. een beetje helpen. Vooral als Bosnië bijvoorbeeld de wereldkampioen wordt. Ik denk dat wij dan ja. allemaal achter Bosnië staan. Ja, dat wel. Oh, dus daar hangt het vanaf. Nou ja, ze zitten in een groep met Argentinië, Nigeria en Iran. Nou ja, Iran schijnt het ook heel aardig te doen op het voetbalgebied. Uh, meneer positie, hoe ver gaan ze ja. komen. Want daar hangt er hoop vanaf. Nou, ja, Tegenwoordig heb je geen matige helft al. De, de, de grote verschillen die je vroeger had, die zijn in de laatste decennia, misschien 20 jaar, ook niet meer, niet meer uh, uh, zichtbaar. Uh, Hoe ver ze kunnen komen, ja. ik, realistisch gezien, ik denk dat, uh, dat ze zich moeten focussen op het plek 2. En dat zal uh, de strijd zijn uh, ja, tussen uh, Bosnië-Herzegovina en uh, Nigeria, verwacht ik. Alhoewel... Uh, uh, ja, dat zal niet, uh, niet echt uh, eenvoudig zijn. Uh, hoe, uh, ik heb ze meerdere malen gezien. Ik heb het gevolgd, alhoewel laatste uh, hoe Van Interland tegen uh, Argentinië vrij kansloos was. Dus dat is wel een indicatie. Ja. Maar aan de andere kant ook realiteit. Dat is niet zo erg. Ik denk dat het uh, voornamelijk uh, tweede plek uh, haalbaar zou moeten kunnen zijn. En, en, en Bent u het eens uh, met meneer Toluca dat uh, hoe verder ze komen in het toernooi... hoe dichter het de mensen tot elkaar gaat brengen... Nou, dat zou kunnen. Dat, dat zou kunnen. Uh, ik moet je eerlijk zeggen dat complexiteit veel, veel, uh, veel uh, groter is dan, dan geschetst. Kijk, uh, het voetbal het kan een impuls zijn. Het is altijd een, een mooi binnenmiddel. Uh, absoluut. Uh, vooral in een land waar mensen uh, ja, hoe moet ik zeggen, meer naast elkaar wonen dan met elkaar uh, ja. samenwonen. Ook dat is vanuit voorgeschiedenis begrijpelijk, maar wel een, een trieste gebeurtenis, natuurlijk. Ja. Goed, nou, we gaan ja. gewoon voor de wereldtitel, lijkt mij. Dat lijkt me het beste. <lacht> voor iedereen. <lacht> Oké, okay. goed. Hartelijk, uh, hartelijk dank beiden. Goran uh, Trujulka en Marino Pusic. Dank u wel. Dank u wel. We gaan het in de gaten houden. Uh, we hebben nog een onderwerp, namelijk. De UNESCO was de afgelopen week bijeen in Baku en heeft serieus vergaderd over Japans eten. En nu staat de Nationale Keuken van Japan trots op de lijst van cultureel erfgoed. Lisette Kruijf, goedenavond. Kudien goedenavond, erf, historicus. Ja, leuk uh, dat u in de studio bent. Verdient? Ja, absoluut. Ja, want. Ja, want uh, de Japanse keuken heeft natuurlijk een heel eigen karakter... heel eigen bereidingswijze. Het deel van de Japanse keuken wat ze hebben uitgekozen... is echt het originele Japanse koken. Oh, het is niet uh, dat alles. Is, natuurlijk een, nee, het is niet helemaal wat je noemt de complete Japanse keuken. Wat ze noemen de washoku, als ik het goed uitspreek, mm -hmm. keuken. En dat gaat dan vooral over het bereiden van uh, bepaalde maaltijden... op een hele traditionele manier. Met hele mooie verpakkingen, de bekende bento-boxen... Yeah. die gevuld worden met lekkere rijstkoeken... Het gaat heel erg vooral ook om die dashi. De bouillon op basis van de kombu wier en uh, nog Dat wat is vis. En zo. Ja. Ja. Dus Heerlijk, uh, ja. er zitten allerlei typische dingen in... die echt wel heel erg bepalend zijn voor een bepaalde traditie in Japan. Ja. Het is niet de enige keuken he, die op die lijst staat. Nee, absoluut niet. De Franse keuken staat er integraal op. En dan staat er het mediterrane dieet op. De Mexicaanse keuken staat erop. En daar zitten ook heel traditionele aspecten in. En voor de rest zit er nog heel veel meer culinair in. Het ja. bestaat inmiddels een jaar of tien, die lijst. En ik geloof dat het begonnen is ongeveer met de Weense koffiehuizen. Ja. En inmiddels staan de Turkse koffiehuizen er ook op. Ja, oké. Okay. En de grachtengordel staat erop in Amsterdam. Uh, maar goed, wat... Nee, dat is een andere lijst. De grachtengordel, uh, dat gaat Meer om... dan erfgoed, toch? Dat is uh, het, het, het oh, is stenen een erfgoed. Lijst. He? Oh, okay. Dit is het immateriële erfgoed. Het okay. zijn, dit zijn de tradities. Dus de aan mensen gerelateerde handelingen. Het... Oké. Okay. Maar, waar... zeg maar we hadden het zo net over voetbal als sociale cohesie. Ja, Dat zou, ook zou er kunnen. voor een land bijvoorbeeld op kunnen staan. Ja. Um, en waarom is het nodig om? Want het is toch een soort bescherming, hè? Dan moet het, het bieden. Het is een be bescherming en, en, en ook een erkenning van een van iets wat eigenheid is van een bepaald volk of van een bepaalde groep in een bepaalde bevolking. Uh, het gaat helemaal niet altijd over eten. Het gaat heel veel over bepaalde dansen, bepaalde uh, processies, uh, bepaalde religieuze uitingen, bepaalde manieren van uh, muziek maken of zingen of uh, zelfs papier maken of kalligraferen. Het is een heel divers. Ja, maar dan gewoon dat even die keuken, hè? Want ja. je kan wel zeggen: dit moet beschermd worden, want andere volken gaan er mee aan de haal. Die verkwanten. Ja, of die maken de jongere sushi. generatie gaat het vergeten en uh, doet er niet meer aan. Uh, het wordt overgenomen door de voedingsmiddelenindustrie. Dat is bijna net zo goed. Uh, je kan tegenwoordig uh, kant en klaar dashi kopen, als een soort strooipoeder. Nou ja, uh, dat kan natuurlijk niet. Dat moet je gewoon van echt combo weer doen. Nee. Uh, als je ja. het op, ja. De grassroots-beweging van. Je, je moet ook zelf mayonnaise maken, maar dat doen we ook niet. Tenminste, de meeste niet van allemaal. ons niet. Nee. nee, maar goed, dan kun je zeggen: oké, okay, dat moet beschermd worden. Maar ja, je bedoelt, als ik. Uh uh, laten we zeggen, dashi maken uit een zakje. Er staat niet de politie bij mij op de stoep. Ik bedoel, wat kan je, je kan nee. er weinig aan, aan doen als mensen er daar mee omgaan, ja. toch? Je kan een bepaald bewustzijn kweken. En ik geloof dat ze er in Japan heel bewust mee omgaan. dat er zelfs educatieve projecten mee zijn. dat er scholen uh, benaderd worden, dat kinderen daar les in krijgen. En dat dus de onderwijzers ook les krijgen hoe ze het precies moeten doen. Zo, want grijpen ze daar ook massaal naar de, de, de, de, de, de vette snelle hap? Ja, natuurlijk. Dat doen we overal. Dat is jammer ja, dat, natuurlijk. Dat, hè? Ja, dat is een ander onderwerp. Ja, is een ander onderwerp. Goed, dan, dan nog iets. Schieten ze er economisch iets mee op? Kan dit leiden tot ja. de export van meer Japanse producten? Oh, ja, er zijn natuurlijk al heel veel Japanse restaurants in het buitenland. Nou, er zijn ook ja. heel veel van die sushi bars waarvan je afvraagt of de Japanners er nog iets mee te maken hebben. Maar net zo goed als dat met de meeste pizzeria's niet is. Maar natuurlijk schiet je er iets mee op. Het is een erkenning voor, voor um, de eigen culinaire traditie. Ik weet zeker... dat als er toeristen naar Japan gaan... dat die dan de echte... traditionele Japanse keuken willen gaan eten. De bekendheid. Ja. Al was het alleen maar dat. Ja, maar hoe weet je dat dan? Hè? Ja, hoe weet je dat dan? Ik nou, heb uh, de keurmerk had je indruk hebben? dat de Japanse. Uh, kijk, er, er stond veel meer op die lijst dan jij nu oh. opnoemt. We hebben Japan eruit gehaald. Maar uh, het kimchi maken en delen in Korea. Uh, dat stond ook op de lijst nu. En het uh, garnale vissen te paard uit België. Uh, dat stond ook op de lijst. Maar Japan timmert behoorlijk aan de weg met wat ja. ze uh, nu binnen hebben gehaald. Japan is natuurlijk uh, bekend om hele. dat ze klassieke tradities echt in ere houden. Doen ze ja. dat bij dat eten? Ook zo. Is het nog ja. zo dat het net op dezelfde manier rijst wordt gekookt voor de sushi als pakweg twee eeuwen geleden? Nee hoor, is, natuurlijk zijn er wel wat innovaties die het proces van dat fermenteren wat versnellen. Uh, dat kan ook haast niet anders in deze tijd. En er zijn natuurlijk ook heel veel meer mensen die dat, uh, ja. dat willen. Uh, natuurlijk veranderen dingen. Uh, ook de, de sojasaus wordt tegenwoordig anders gemaakt. Er gaat uh, graan in. Dat hoort oorspronkelijk helemaal niet. Maar Daardoor krijgt het een wat sterkere smaak. En dat vinden ze dan nu lekker. Het is een. Natuurlijk evolueert dat. Kijk, ja. bij ons gebeurt dat ook. Ja, natuurlijk. En dan ja. heb je nog iets. Ze eten daar ook walvissen. Ja. Uh, levende vissen. Ja. Uh, dat is eigenlijk, denk ik, in de ogen van de meeste mensen verwerpelijk. Ja. Maar dat heeft nu wel een beschermde status. Dat vreemd Dat, nou ja, dat iets. staat er niet direct in. Hoor, nee, maar van, dat, dat heb ik staat, bedacht. Ja, ja precies. Ik bedoel, je kan het natuurlijk heel groot maken. We zijn natuurlijk in Nederland ook met een bepaalde grassroots uh, bezig, dat we weer van gehele varkenskoppen, uh, die zijn dan wel dood, hoor, Mieke, dat wel. Ja, nee, maar maar dat, dat ze daar dan weer uh, de bouillon van trekken voor de ertessoep. Nee, dus... maar het gaat er even om dat je dus walvis eet, dat vinden wij niet ja. goed. We vinden nee. dat walvis beschermd moet worden. Het ja. eten Stukjes het, het, het, het, het afsnijden van levende vissen, vissen vinden we ja. waarschijnlijk ook niet goed. goed nee. En toch is dat dus het onderdeel van een, een, een culinaire nee, traditie... U, die dus ja. nu wel een beschermde status heeft. Het, het, het wordt hier niet gelukkig met zo'n veel woorden gezegd. Dus nee. je kan ook zeggen van nou nee, dat stukje nou toevallig net niet. Maar ja, dat is natuurlijk um, altijd een beetje een probleem. Ja. Uh, als je de Koreaanse keuken in zijn geheel gaat beschermen... dan staan er natuurlijk ook hondjes op... Ja. Ja, en dat vinden wij ook niet goed. Nee, nou ja goed, ik dacht, daar brengt toch nog wel misschien ja. iets. Ja. Maar goed, daar is het verder niet over gegaan op die nee, lijst. Nee, nee, nee. nee. Ja. Het okay. gaat heel veel over verse groenten, Mieke. Nou ja, dat is heel goed. Dat horen wij <lacht> voortdurend dat dat allemaal geweldig is Precies. om verse groenten te eten. Ja. Goed, hey, dankjewel. Graag Lizet gedaan. Kruift ging dus over de Nationale Keuken van Japan. Ja, en dan uh, mag ik nu een gedicht voorlezen, want dat doet John Jansen Vergalen ook altijd. Ik heb uitgezocht uit Blauw Goud, de Amsterdamse grachten in gedichten, het uh, gedicht Werelderfgoed. Nou ja, het sluit mooi aan, van F. Starik. Er is een lijst met dingen die niet meer zullen veranderen. Neem de Waddenzee, die staat erop. Niet de verdiensten van de mens, maar toch, ze staat erop. Nu de grachtengordel nog, helemaal ook die mag nooit meer op de schop als een beschermd natuurgebied... een plek waar alles klopt, niets meer aan doen. Niet de mensen die er wonen en werken, maar de pakhuizen en kantoren... het hele stratenplan en alles wat daarbij zal horen. Eigenlijk is het sneu. Wat dat ons nu vertellen moet... dat wat wij vroeger bouwden, dat kunnen we niet meer. Of nooit meer zo ontstellend goed. Nou, dat plaatst toch nog even een mooie kanttekening... bij dat hele idee van de werelderfgoedlijst. Uh, Daarom heb ik het ook uh, uitgezocht. Uh, we zijn aan het eind gekomen van uh, de uitzending. Uh, morgen is, denk ik, Eva Jinek. Ja, het is maandag. Ik wens u in ieder geval nog een hele goede nacht. Ach. Goedenacht, nacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Wat ik nog te zeggen hätte.